Wij beginnen de les 185 van Zover. Pagina Kufmem 140, de regel 1. Bovenaan de tekst van de Zover zelf. ook niet niet, niet, uh, niet uh. <laughs> um, de regel 1 le iom iabia omer akadisha minun iomin alayin de malka twee we Amrin mila de amar, kol, had, le gevraja. Nog een keer herhaal ik, het is niet erg dat we steeds de taal van zoger is, indirecte taal, spreekt in beelden. En zo moeten we accepteren, want het niveau waarop het spreekt, het niveau dat eigenlijk dat de zoger, zoger in onze innerlijke krachten wil aanspreken is, is laag in het lichaam, de en daar zitten vele, vele ophoping, ophopingen van krachten in de veren, en daarom is het ook de grote mate daar van verhulling, en daarom de zoger ook passende taal gebruikt om deze plaatsen te bestoken in ons. Dat wij, dat die plaatsen ook gaan, uh, licht doorlaten. Door de regel 1. Yom Le Yom hij haalt de woorden aan van uit het Tehirim, uit Psalm 19. En daar staat zoiets van, dag, uh, yabia betekent, zal tot uitdrukking brengen. Omer betekent, hij die spreekt. Dus, ik had u altijd gezegd, steeds gezegd, dat het moeilijk, bijzonder moeilijk is om de psalm überhaupt te vertalen, wie dat durft, ik weet het niet. Maar, maar in ieder geval probeer ik het zo uit, even uit te even te vertellen dat dag aan dag en een, een dag aan de andere dag dus een dag aan een da, dag aan dag eh, eh, dag op dag misschien zeg ik dat dag in dag uit Peter te zeggen nog eh, hij die zegt of die hij die zegt betekent hulde zegt wat hij ook zegt voor Hashem zal tot zal tot uitdrukking brengen. Waarschijnlijk hulde. Zoiets. Jom. Wat betekent dat? En dat zijn de woorden uit de bron. Uit, het, uit de psalm. En dan de zoger, die natuurlijk de taak van zoger is om ons uh, toelichting te geven op, de, op het geschrift. schrift. Jomakadisha. De heilige dag. Me non Yomin alleen van die hoge dagen, de Malka, wanneer de koning twee Meshap geen lonen hulde geeft aan de kameraden, we Amrin, en zij ze zeggen, Hahimila, de Amar, en, en zij ze zeggen, ieder uh, van hen, zegt een woord um. ieder zegt dus tot, tot de ander Joma naar de punt, Joma le Joma de volgende pagina de eerste regel Yabiahahu Omer de vorige pagina. Yoma, le een dag, één dag, aan de andere dag zal hij die zegt zal uitdrukking of um, tot uitdrukking zal brengen en uh, en hem uh, hulde brengen. Nou de punt. Veila leilaila. Koldarga de aslim veila. Twee. Mishabea daleda. Ahu dat de holhad mihevraja. Uwashlimo sage itabidulon londri. Hevrim verachim. Heen naar de punt. En daar staat ook geschreven: daar in dezelfde, in dezelfde Psalm 19 staat verder geschreven dat we En een nacht geeft ook hulde aan een andere nacht. Dus dankt of uh, hulde geeft aan een andere nacht. En dan de zoger legt het ons uit: koor darge de ashlim, we elke trap traptrede die Aangevuld wordt in de nacht. En hier zijn verschillende meningen over dat, dat woord, de Aslim. En hier staat het ook dat met, men moet het schrijven in een andere, andere, andere variant van de zoger schrijft de Shalit. Dus dat de, betekent de, die een andere dat zoals je ziet dan in de linker kolom in uh, ietsje lager, dus niet in de zoger, maar dan bovenaan staat ook de shalit. Waar staat het een? Zie je dat Ain In halofweger saot, in verschillende, betekent commentaar, dat, over, dat gaat over, die, dat geeft uh, verschillende uh, lezingen. Zie je dat? Links. Links dus dan hebben we twee commentaren, nog kleine commentaren boven de Hasulam. In, in het linker commentaar staat het Galofegir Sao, dat is daar. En in de eerste regel zie je daar de letter Aien. Iedereen ziet het? Dus, hey, dus voor de onder boven de Hasulam, heb je rechts en linkse kolom. Ja, geen zoger, maar dan rechter kolom en linker kolom. In de linkerkolom hebben we dan, in de, regel, in, de eerste, in de bovenste regel van, in de linkerkolom hebben we dan dat lettertje ein. Ja, zo'n so referentielettertje ein. En dat staat ook daar bij ons. En daar staat het ook dat, nu nun. En dan, nun en dan, dubbele apostroof, alles betekent een andere, andere variant. Ja, nun en dan, Dubbele aanhalingstekens is Nusse betekent andere variant. Andere variant is, wordt zo geschreven, de Shalim. En niet zoals bij ons met een Jood. En er staat nog een andere variant, die, die, die, dat het zegt, de Shalit. En volgens mij, zoals Jehoede dat uh, vertaalt, zie ik dat Jehoede gebruikt deze versie. Al, al staat de zoger geschreven anders. Hij gebruikt deze, de betekenis van, wat in de, de tweede, de tweede. Zie je, er bestaat nog een derde variant. En die tweede gebruikt hij. En dat betekent, want, en nu ga ik dan van de, bovenaan aan de zoger Vanaf de punt nog een keer. En een la, nacht geeft hulde aan een, aan een andere nacht. Kol d'argad de aslim wa elke trap die heersts nachts in de in de nacht twee mishabejg daleda hulde geeft aan elkaar. Houd dat, die dat, dat is sfera en en betekent ook ja zoals dat, kennis het licht dat komt van daad. Naar die dat, de hol gaat met Hebraïa, die ieder van, ieder en on ieder uh, ontvangt van de kameraden van Oberschlimo, sage en in grote volheid, Itabidolon, wordt aan hen gedaan... Uh, ...worden zij gedaan, uh, aan hen worden gedaan uh, vrienden en geliefden. Nou, absoluut onmogelijk, wat kan je begrepen? Dan? Niemand kan iets begrepen. Dan. En dan, dan hebben we natuurlijk hebben we die Hasselam nodig. Geen ander commentaar bestaat dat, dat ons kan helpen. Er bestaat een, een, een groot document van... Uh, Moshe Cordover, dat yeah, is 600, meer dan 600 pagina's. Ik heb hem ook in, in het, in, als file gewoon. Maar ik had, het helpt niet. Het is niet, het helpt niet, daar gaat het om. Mooi, geweldig, heerlijk, het is zo goed, maar dat is voor so, so well, Ari. En alles wat voor Ari is, is. Is, komt ja, de, de werkwijze is, zij beschrijven alles vanuit het licht. En niet vanuit de kilim. En dat helpt niet. Voor hen is het wel, was, het, was het geweldig, maar voor ons is het, heeft het geen zin. Daarom alleen deze comment, dit commentaar is uh, verhelderend. Let op. We, gaan, we keren terug naar de vorige paar. De zoger is voor ons alleen wat wij konden zien, gewoon aan woorden, Dat hebben we een beetje geprobeerd te volgen. En, en nu gaan we kijken wat Asulam ons vertelt. De vorige pagina, de regel 4. Uh, de referentie van Code, Oud, Kuf. Mem, 140. Ja, interessant is ja, dat de pagina's kloppen al een tijdje lang met de, met, met de paragrafen. Jom ja jabia omer. Dat zijn de woorden dus van, van psalm. Perucho. Dus dag geeft hulde. Hij die zegt geeft hulde aan de andere dag. Erg ingewikkelde taal, taal gebruik, taal, ingewikkeld taalgebruik is in in psalmen om um, om um het gewoon te vertalen gewoon letterlijk te vertalen. Pirushot, uh, 5 Yom kadosh, mi eilu yamim, aylu nim, shelam elach, ze dehainu, as asferot, shel ze yiran ani yamim. Zeven <zifon> Mishabhim, Eta Haverim, Torah, Baleil, Acht, Shavot, Veomrim, Kol Echadle Havero, Otohadavar, Negen, Shamar, Weze, Shetuf. Jom Le Yom, Yabia, Oto, Omer, Tien, Oemisha, Bejah Oto. Hij gaat ons nu uitleggen. Hij gaat de vertaling on geeft ons geven, uh, de vertaling. En daarin las hij uh, nuttige wenken om dat te begrijpen. Wat wij absoluut niet konden begrijpen uit, de, uit de, deze oot uh, letterlijk wat wij hebben geleerd. Soms valt het makkelijker, soms niet, maar uh, hier is het moeilijker omdat omdat om het, het, ook het vers, het vers zelf uit psalm is onverklaarbaar, on, on, ook onvertaalbaar. 4. Peruchot, uh, de, de uitleg. 8. Jan Kodes, de hele dag, of een heilige dag, me eile yomim van deze hoge dagen van de koning. Wat betekent dat? Een heilige dag van deze hoge dagen van de koning. Zes. Hij legt het ons uit. Direct de Heino dat wil zeggen. Has verrot shela ze jiran des van ze pin. Anikrahoot Jamim, die dagen heiten, dat hebben we ook geleerd. De dagen, zeerandwien is dag, al zijn sfeer zijn dagen. Zeven, mishabhim, etha hulde geven aan de kameraden. Wat betekent dat? She asku die, welke kameraden zijn dat? She asku Batura, die zich bij zich Hielden met het leren van de Torah, bij Shavot, aan de vooravond van Shavot. Ja, van het feest, zoals we het noemen, het feest van het ontvangen van de Torah. En dat is in het bijzondere aspect, ja, en het algemene aspect, dat is de duid aan uh, dat het, oh, de, de toestand van Gemartikon. 8. We Riem, collega's, gaan we rooien? en, en zij ze zeggen, ieder. Aan de ander, zeggen and ze, oto ha da dat woord, shamar, dat, he, ze, we, ze, shamar, en dat is wat he zegt. Oto, yom, dat yom le yom, ya bia, oto, omer. Dag, aan de een dag, aan de andere dag, brengt, he die zegt, brengt, hulde. Letterlijk je uh, tot, tot uiting brengt. Wat betekent dat? Kien Meshabeegoto, hij geeft hem hulde. Eén dag geeft een andere dag hulde en wie bij zich, zich houdt, s'nachts in de nacht van die, van de, uh, voor de voornacht, vooravond van de Shavuot die ontvangt dan van die daar, daardoor. Zo is Кве лайла ле лайла Тин гайну Коль мадрега эль хашолетет балайла Гайну асферот шеле маху Твалов хашоль хашолетет балайла Мы шапхим зела се ота дертин 하다 школе хат микабель Laila, well, laila, laila, laila, een nacht. Elke nacht geeft hulde aan de andere nacht. Wat betekent hier? Hayno? dat wil zeggen. kol madriga, hashollet, het balaila. Elke traptreden die heerst in de nacht. En hij geeft ons een uitleg. Hayno, dat wil zeggen. Was verrood, scheer, De sferot van malhoed. Twaalf hashollet, het beleila. Die. Heersend s'nachts, dat weten we. Daarom, daarom gebruikt ook de psa psalm, ge, gebruikt dan die woorden van dag en nacht. Dag is zeer tien, de Sferot van zeer en tien. Uh, snachts is, uh, nacht is uh, maar goed. Meshabhim zellen ze, zij brengen hulden aan elkaar. Ota, Wat is dat? Ota die daad. En dan kunnen we vertalen daad met iets anders, met kennis, met, maar daad is, we weten wat daad is, en van daad, daad is dan wat trekt op, ja, wat een gezant is tussen de gogma en de Bina in het hoofd, dus al het overkoepelende maan komt in de vorm van daad in het hoofd, en via dezelfde daad gaat naar beneden, het licht naar beneden, naar het lichaam. Naar het lichaam is, is de schepping. Ja, wie is schepping? Zeven sferot, zes sferot en de, en de malgoed. Dus via de daad komt ook het licht naar de schepping. Dat is wat John zegt. daad. die daad, shakolechad mekabel mechaviro, die elk, die ieder ontvangt van de ander. Die de ene ontvangt van de ander. Obarov Schlijmoet 14 Hem Nasoe Lachem wel Wahwim. En vanwege de grote volmaaktheid, volheid. Worden zij tot hen, worden zij voor hen, eh, vrienden en kameraden en geliefden. Voor wie? Weten we niet. So, om zo te zien lijkt het wel om voor degene die de, aan de vooravond van uh, Shavuot de nacht in de nacht Torah te leren, of voor die Svirot, zo so, kunnen we niet expliciet zien. We hebben zijn uitleg nodig, vijftien. En erg geweldig, probeer nog een keer goed opnemen deze zijn uitleg. Hij Herhaalt dit op een fijne manier. Nog geweldig over die 6.000 jaar. Hoe het besturingssysteem functioneert gedurende 6.000 jaar. En het is het geweldig om het weer op een, vanuit andere invalshoek, weer dat te op te nemen in jezelf. Vijftien. Bijuradwarim. Bijuradwarim. Agarische bier... שמה זה ידיו מגידה רכיה. זה סתנה. הוא ספר הזיכרון הכתוב זהיפנטין במלאחי הולך ומבער הכתובים של האחריו על אחתים דרך שפירש הנביא שם את הכתוב was cijfer 19, Hazikaron 15, bij ured Sommige dingen hebben we al gehoord. Dus alles moet komen zo onbedwongen verbinden dingen. Laat dingen verbinden. Dus niet dat jij zelf iets doet. Maar jouw doen is intentie en gewoon openheid en ontvankelijkheid. En de rest komt vanzelf. We hoeven niet uh, ons, onze brains uh, te integreren. Zeg ik dat. Uh, onze. onze ons verstand. Of, uh, of onze. Ja, goed. Oké. Um, Oké. Okay. Um, in te spannen om niets. Ah, oké. Okay. Dus, gewoon gewoon ontvankelijk zijn, gewoon steeds, het is, het, is, het, is, het is, dat is het werk wat, wat we moeten doen. Kijk, wat je zegt ons. 15 vijftien, bij ured waarin uitleg van woorden. Achar, ze beheer, nadat hij ons, nadat hij heeft uitgelegd. Shamba, zei je daf dat de daad van zijn handen, de, van de handen van Hashem. Welke heb je nu? 17 of 16? De volgende. <tip> yeah. Huh? Eén yeah. regel. <tip> Naar no, beneden. Oké, okay. dan no, heb ik niet goed zelf uh, opgedreven. Opge dus dat is 15, ja? Yeah? Nu is 15. Dus yeah, dat de, de, de, de, de, de, de daad van zijn. Dat de daad van zijn handen vertelt uh, het uitspansel hoe Azikarom dat is het boek van, uh, herinnering, Memo-boek herinner je nog, Hakatouf bij Mlachie, Zeven, Nieuwset 16, ja. oké. Okay. Zoals het geschreven is in de Malachi, in de, een van de laatste profeten Malachi hebben we ook geleerd nadat hij dus heeft dat uitgelegd, over dat boek van, over dat, Memo, over, dat, over, over dat Memo boek, hij gaat verder, en, en hij legt uit de versen, die daarop volgen, ook van hem ook, van de Malachi van de profeet Mlachie, dat is 17, Uh, op de manier, Sheperesh Hanavi, zoals de profeet, dus Malachi, heeft daar uh, uitgelegd in, het, in zijn, in zijn uh, boek. In, in wat hij geschreven had, in het boek van herinnering. Dat heeft hij zo genoemd. na de punt Ki omer sham. Amartem. Negentin Shav avud elokim. Uma betza ki shamarnu Mishmarto shmarto. Twintach. Vechi halachnu. Kadar niet. Mipnei Hashem, ziwaot, vehule. Az, eenentwintig. Ni dabru. Irey Hashem, is el reu. Hashem, drieëntwintig, tweeëntwintig. Weiksma. Weiktav, cijfer zikaron lefanav, Lirey Hashem. 23. Olecho Sweismo. Vajuli. Amara Tsevaot 24. Asher Ani Ose Segula. We Kasher. 25. Yachmol Ish. Albno. Hao oto. Hier was het een beetje met de regeltjes was het it iets verkeerd om Het was hier de regel 2, zie je, bovenaan was er nog twee regeltjes, en dan was één regeltje was lege regel, regel, lege regeltje, dat regeltje heb ik dus bijgeschreven als, als nummertje gegeven, en daarom is het een beetje niet goed kijk nu wat je ons vertelt en nu geef hij dan de woorden van blagi, die hij gezegd had en ik had ook in, een, in deze nachtles, bij mij, kwam het bij mij op, om, heb ik het ook gezegd, waar in, de, in de nachtles was het ook uh, een, citaat, was een citaat van uh, Rabbi Shimon ben Levi. Het was iemand die leefde en schreef ook, een, gro een zeer grote Torah geleerde, ongeveer 2000 jaar geleden schreef als Almoed geleerde of tussen de, de 2000 en 2100 21, jaar geleden. En hij schreef, en dat blijft ongedierte tot nu toe, het bestaat, en het niet alleen dat het bestaat, maar dat het ook precies op dezelfde manier niets verandert. Wat hij geschreven had. Heb je wat ik bedoel? En precies hetzelfde, dus, ja? Dus dan lezen wij precies wat hij had geschreven. Dus dat is de, he dat is de hele getal. Dat is niet wat zij in Israël spreken. Natuurlijk, dat is. Uh, ze spreken wel, ze gebruik maken van de, van de hele getal. Maar, de hele getal, hoe. hoe, de, hoe hoe dat blijft bestaan, dat het onveranderlijk is. De schepper is onveranderlijk en de taal is onveranderlijk, begrijp je dat? Ook het natuurlijke vried waar zij spreken in Israël zal veranderen, want elke taal is onderhevig aan de verandering. Er komen een nieuwe tijd, komen nieuwe technieken en allerlei andere dingen. Maar de taal van de hele taal is onveranderlijk. Dus 2000 jaar geleden heeft hij daar iets geschreven... En het bestaat precies hetzelfde en dat leren we op dezelfde, in dezelfde woorden, dezelfde alles, precies hetzelfde. Het ja, bestaat nergens. Geen enkele taal heeft het. Oké, okay, je kan zeggen dat er opgravingen geweest of ik. Vonden zij iets, uh, misschien in Chinese manuscripten, weet ik niet. Maar wie kan begrijpen dat? Wie kan ze begrijpen of iets wat van Sanskriet. Niemand, ja, het, is niet, het is niet meer, het is alles, alles dode buil. Het, het, het, het, het leeft niet meer. Maar hier is het, de kracht van Hashem blijft bewaard in die, in die woorden. Zo is het ook in de Torah. Kijk wat we nu leren. Want hij gaat nu de woorden ons, uh, een citaat uit Malachi. dat moet ergens zijn, ergens moet het zijn, pak weg. 3000 jaar, ja, dus ongeveer 600, 600 jaar voor, voor onze jaartelling, dat hij dat geschreven had. En kijk nou, hou rekening daarmee, dat het eeuwige taal is, omdat het, de boodschap is ook eeuwig. En kijk nou wat Malachi had geschreven toen. Uh, precies hetzelfde wat wij leren nieuw, had je gezegd, dus 3000 jaar geleden. Alleen. Realiseer jezelf dat. Dat jij begrijpt dat wij zijn, houden ons bezig met iets wat niet aan tijd gebonden is en onversleidbaar is. De regel 18. En dat is wat ik ga proberen dat in te vertalen. Dat heb ik ook al een keertje geleerd. Kiyomersham, want hij zegt daar, Melachi zegt daar, Gimel. Amartem. Jullie zeggen, dus Hashem als het ware, uh, spreekt tegen het volk Israël. Amartem, jullie zeggen, negentjen, shaf avut elokim, te vergeefs, voor niets was het werk van elokim. Want wij weten dat elokim wetenschap in de wereld. Dus jullie zeggen, dat betekent dat jullie twijfelen, jullie. Belazeren als het ware, uh, de Torah en leren de Torah niet, etc. Dan zegt hij dat jullie zeggen dat op, om niets, op niets uh, te vergeefs, voor niets, heeft Elohim uh, zijn werk gedaan, dus zijn schepping geschapen. Om abetsa, en wat is het nut daarvan? Wat is het nut, zeggen ze? Wat, wat is het nut, kishamarno, dat, dat wij hebben uh, de Torah zijn uh, voorschriften ge gewaakt, of over zijn voorschriften gewaakt. Twintig. We gingen halach nu, en heb hebben wij soms in de duisternis gekomen, voor het aangezicht van Hashem, van Hawaia, van de, van de hele legers. Van de hoge legers, hemelse legers. Enzovoort. Dus dat zij tonen als het ware. Hij sprak dan op de, de, de manier dat, dat zij, dat jullie, als het jullie, dus het volk, tonen uh, als het ware spijt van het feit dat jullie hebben uh, daarvoor, dat jullie uh, de weg van Hashem. Uh, we hebben gewandeld in de weg, in de weg van Hashem. We as dus. dan, we goeden, dan, en dan staat het bij hem, in de malachi staat het, wat zal zijn in de Gmartikun, herinner je dat? Dat al het opzettelijke, de opzettelijke zonden zullen veranderen, veranderen in, in de Gmartikun, in de verdiensten. Dat is wat, wat begint nu. En daar staat het bij Malachi. Dan zullen ze spreken. Zij die HaShem frezen. Isch el De een tot de ander. Hoi HaShem en HaShem zal gehoor zijn oor. Zijn oor Zijn oor neger. Die zal, ja, te luisteren leggen, ja, uh, 22, en zal verhoren hen. Dus, we hebben dat ook geleerd. Herinner ik dat zelfs de boosdoeners, wat zij hebben gedaan gedurende 6000 jaar zal uh, in de gmartie zal het omdraaien, zal het getransformeerd worden in de verdiensten. En dan, daarom zegt hij dat, dat zij... Die vrezen, vrezen Hashem, worden, worden beschouwd als, als zij die Hashem vrezen. Weegt af, ze er only vanaf, en wordt opgeschreven het boek van het Memo-boek voor zijn aangezicht voor Hashem. Lire Hashem, dus zij zullen opgeschreven worden uh, in het Memo-boek van, in het, in het Memo van Hashem het boek dat speciaal is voor de uh, godvrezende Olle Weishmo, en voor hen die zijn naam hoog uh, achten 23 waar jullie Amara Shem en ook zijn woorden verder citeert is hier er zijn geen aanhalingstekens, gewoon moeten we weten dat, wie leest, moet weten dat het woorden zijn uit het hele geschrift Wa jullie amar Hashem en zij zullen voor mij zijn zegt Hashem Hashem, zwaot Hashem van de hoge legeren leom op de dag voor de dag 24 asher Agnes of ses gula voor, het dag, voor een dag voor de dag waarin, waarin ik uh, het wonderlijke daad zal verrichten, We gaan Maltje En zal ik hen vergeven? Kasher 25, je mooi zoals een mens, een man, vergeeft zijn zoon, Houwet Otto, die bij hem werkt. Einde citaat. 25 naar de punt. Zie je, steeds hij nu ook spreekt over de toestand van Gmartikoen. En brengt ons steeds naar, die, naar die, qua die, qua gedachten, qua beelden, brengt ons weer en weer naar de toestand van Gmartikoen. Daarmee, dat uh, is het hoogste wat het is, en daarmee doorbreekt die bij ons alle, da alle uh, dagelijkse sluur bij ons en wekt bij ons de diepste uh, lagen van de ware ik de ware mens in, in onszelf we gaan motze 26 דהאי מילה דאמר דה כל חד לחבריה. שו אחת סייפננטוינטח עבוד אלוקים ומעבצה כי שמרנו משמרתו אחתנטוינטח וכו'. נכתבים בספר הזיכרון לראי השם ולחושבי נכנן תוינתח שמו, כי השם יחמול עליהם, כאשר יחמול איש, דרתך על בנו העובד אותו. גאיינו, רק ליום, אשר אינן דרתך אני עושה זגולה, שהוא 25, we hind en zo vind je zo zie je, zo vind je letterlijk, 26 de hau mila dat dat woord de amar, kol, gade hebraa, dat ieder zei, tot de ander ik had het eerst vertaald uh, tot, tot zijn vriend, het is letterlijk, maar in het Hebreeuws hebben we zo'n uitdrukking. Dat de ene zegt tot zijn vriend, betekent de ene zegt, zegt tot de, tot de ander. Dus, en zo vind je dat dat woord 26, de Amar Kol Hadle Gevraja, dat ieder dat de ene zegt tot de ander, Shave 27 ga moeten leggen. Voor te vergeefs, voor niets heeft Hashem dat gedaan. Dat is de houding. Oma, maar en wat is het nut? Kishamarno van dat wij hebben zijn uh, Torah uh, gewaakt, nageleefd zijn Torah. 28. We hoe so enzovoort nicht te zij die dat hadden gezegd dat zij eigenlijk dat waren. Dat zij niet te dat zij opgeschreven zullen zijn in het boek van in het memo boek. Voor welk memo boek, niet voor de bozen. Voor de boosdoeners. Maar leer Je Hashem voor het boek, het Memo-boek voor Godvrezende. vreezenden. We en het boek van hem die uh, zijn naam, hoog, 28 uh, en 29 die Hashem je hem want Hashem zal hem vergeven. Kasherim Chmol is, zoals een mens, een man, uh, vergeeft zijn zoon dertig die bij hem werkt. De Haïnoe we zegt niet, dat wil zeggen, dat wil zeggen. Rakle Jom, dat is alleen maar uh, voor de dag, zal gebeuren op de dag, Asherania sesgula, waarin ik Hashem 31 ossesgulla Gula, maak, dat wonder de wonderlijke werking dat dat is de dag van de gmar kijk nou hoe ho, ho, geweldig het is dat shimon bar Yochai, heeft dat geschreven dat boek, of, of uh, hadden gesproken over dit boek, over het Koon, daar ergens in een in, vers, vers, in, in een afgelegen plaats, ergens in Israël, in een, in een, in een grot, en vol, vol van ontberingen, verschrikkingen, verschrikking, ontberingen, en hoe, hoe, hoe, hoe hoeveel licht, het hoogste Hadden ze gezien, ondanks alle ontberingen. Kan je horen in de zoger over de tijd waarin ze het geschreven was? Absoluut niet. Omdat, omdat er geen verbittering is. Absoluut niet. In de tijd van de, want toen de Romeinen waren daar, ze, was een verschrikking was het in de tijd van, waar ze dat beschreven. En ze spraken, spraken toen in de zoger over de Gmartikoen. En dat is al zoveel uh, eeuwen geleden. En wij zijn veel dichter bij dan, Maar ook de ellende van onze dag is ook niet meer, niet, niet, op, niet kan opwegen tegen wat we leren hier. Want oh, onvermijdelijk zal het plaatsvinden het is alleen onze blindheid dat wij dat niet zien. Alleen de blindheid van de mens die dat niet kan zien of niet wil zien. En dat is ook niet erg, want ieder die ook nieuw vergist zichzelf. Nee, iedereen ziet het. Dat iemand die zich nieuw vergist of die iemand zelfs uh, ontwent de schepper, dan moet je ook zien, ook aan, naar hem kijken, met de ogen van. Niet zoals hij kijkt naar zichzelf, maar in het perspectief dat ook hij zal wel uh, zien de schepper. En ook zijn, uh, um, zijn visie, ja, zijn blindheid, dat hij dat niet ziet, dat hij de schepper niet ziet. Zal hem ook vergeven worden, en niet alleen vergeven worden, dat ook zijn blindheid zal hij ver veranderen in grote zin. Zin, zin, zin. Het ja? was net zo, heb uh, ik gezien op de tv, was uh, iets, it een klein episode, was iets uh, over, zeg uh, like dat, mensen die dan, die gelovigen zijn en de andere atheïsten. Er is een groep in Nederland van atheïsten. Ze noemen zich ook zo atheïsten. Dus, godeloos, ja, dus, had die atheïsten. En zij hadden ergens op een snelweg of aan de zeekant van de snelweg Hadden ze een. Zo'n groot boord, ja, een boord, ja, zo'n uh, verlichte boord, nee. hadden ze geplaatst. En dat heb ik ook zo, uh, ik op de tv gezien. Ja, ja. En daar staat hij dat. Uh, God waarschijnlijk bestaat niet. Bestaat waarschijnlijk. Want waarschijnlijk, waarschijnlijk, zo toch mooi, toch? Hadden ze toch wel gezet, waarschijnlijk, je, Maar God waarschijnlijk bestaat niet. En daar stonden die twee, twee personen. De ene, de ene is de dus satheist en de andere is, is een uh, trouwe christen. En de christen die heeft op een andere manier, heeft op zijn dak, dak op zijn dak heeft hij dan gezet. Uh, Jezus, uh, Jezus redt, red. red. Dus, dat was ook, mocht, mocht niet, dus ook dan, want dan hadden ze ook gezegd dat hij moet het weghalen dus van zijn, dus, de, en dan staan ze dan twee uh, uh, naast de, de, de boord, het verlichte boord, en, en, en polemiseren ze, en naast elkaar praten ze, want de ene kan niet begrijpen de ander, en die praat en de andere praat. En deze, deze zegt... Als ik dood ga, dan is het klaar. Dan is het geen, zegt, geen, geen... Geen niets komt na de dood. En de andere zegt... Nee, jij moet wel geloven. Dan zal dat, en dan... Het is net zo... Ze kruisen elkaar absoluut niet. En dan, wat hij zegt, de ene zegt... De andere al, al van tevoren al ontkent. En dat is erg mooi om dat te zien. En als je als zo kijkt... Als je dat ook zo leert, wat wij nu leren... dan weet je dat... beide zullen... Uh, en die en die anderen zullen op dezelfde manier... zullen al hen aan hen zal vergeven worden... wat ze hebben... of vergeven worden zal... To, uh, alles veranderen in, in de... In, aan het einde der tijden... alles zal veranderen in verdienst. Ook hij die dus ontkent nieuw, de schepper... Ook dat is geweldig en goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dus wie van hen is beter? Die christen die dus staat daar, of die zeggen christen, gewoon religieuze, ja, op dit toevallig is dat een uh, christen dus. Maar hij, wie is van hen beter van die twee? Die, degene die dan zet op zijn dak dat Jezus redt. We weten ook, oh, absoluut, we weten dat hij Jezus redt. Ja, dat is, dat is helemaal oké. Okay. Maar de andere zegt, er is geen God. Wie is waarschijnlijk. beter? Huh? Waarschijnlijk. waarschijnlijk. Oké, okay, waarschijnlijk zegt hij zeg toch wel zien maar is <laughs> erg mooi. Maar misschien anders hadden ze geen, uh, geen recht hebben om zoiets te plaatsen. Misschien. Maar doet er niet toe. Wie is van hen beter? Geen van beiden Goed opletten. Geen van beide... Wij zouden zeggen, natuurlijk, diegene die gelooft in, a, in, in de schepper, die is beter. Absoluut niet. Waarom niet? Er zijn rechterlijn en linkerlijn. Heel? Hij die dus... die, die, die religieuze man die, die schrijft op, op zijn dak heeft die tegeltjes of zo gelegd van ja, dan kan je het ook zien van, van, van de lucht. Je, van de satelliet kan je het zien. Ja, van het satelliet kan je het zien. met grote blokken, letters. Dan heb je dat gezegd, dat Jezus redt. Nou, is geweldig. Natuurlijk is hij dichter bij de schepper, we zouden denken. Maar, maar... Precies. Want beide zijn allemaal waarom? Die zijn waarschijnlijk in de Ja, want... eigen ja, keuze Kijk, waarom? Er zijn twee lijnen. Ja, er zijn twee lijnen. De wereld is niet, niet bestaat, niet, bestaat niet alleen maar van de rechts, alleen maar de schepper, de schepper, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Die wil ook de linkerlijn. In de linkerlijn zijn twijfels, in de linkerlijn zijn uh, gogma wijsheid. Dus wat die andere zei, deze die dus uh, atheïst, die zei tegen die andere... De, hou op met, met, het, met, het, met, het, met jouw gezuur, met, het, met wat je dan praat over, dat, over jouw religie, jouw dogma's. Hij, bij hem is al waarschijnlijk, hij is gekomen ertoe dat zijn verstand begint te werken, duidelijk. Zijn verstand zegt hem, nee, niet, niet zo dom. Er zijn alleen maar, alleen maar dingen aanvaarden, alleen maar zo'n dogma's aanvaarden. Dat ze zeggen, ja, ze allemaal net knikken, zo ja knikken, allemaal zeggen ze, Jezus redt. In zijn dorp. En dan, uh, dan is hij zo, zo opgevoed. En heeft hij geen, geen brains. Ja, de zegt nee. Want natuurlijk. van Ons, ons lichaam zegt ons nee. De schepper bestaat niet. Jij ja, bestaat. Want de mens is. Want bestaan van de schepper. Is, is meditatie. Is reflecteren. Is niet normale toestand. En, is iets wat je moet aannemen... iets wat boven het verstand is... en hoe moet je dat doen? He? Dus degene die... Dus als ik kijk naar de ene... zeg ik nou, ja goed... deze is zoet... zoet, zoet, zoet man... Zoet man. hij aanvaardt... maar... maar ze, ze zijn alle twee met de schepper bezig... precies... Maar als je een christen vraagt van wat geloof je... gaat hij vertellen wat hij gelooft... Precies. Over de precies... maar als je een atheist vraagt van... maar wat geloof je dan niet... Yes. Daar gaat hij ook over de schepper. Precies, precies. Dus beide, eigenlijk, beide zijn ermee bezig. Maar de ene die, die onderzoekt niet. Ja, dat is een religieuze mens. Onderzoekt het niet. Hij neemt het gewoon aan, net zoals een kind. Neemt het zo so, moet je dat kind zegt, maar mama ook. Mama heeft het gezegd. Papa, maar papa heeft het gezegd. Of een volwassen mens is ook net zo. Het staat in de krant. Het staat in de krant. Hoe weet je dat? Het staat in de krant, dus dat is, dat is helig. Moet je maar zo'n Atheïst vragen, wat hij niet gelooft, wat gelooft hij niet? Ja, een Atheïst, kijk, een atheïst die al denkt, die al brengt onder twijfel. Weet je? Hij is al de linkerkant, maar geen niet verzoete kant. Dus hij moet door zijn voorstelling, hij heeft al een voorstelling. De gewone religieuze mens heeft geen voorstelling. Kijk nou, ik ging zo veel jaren naar de synagoge. Kijk naar hen, het is net als kinderen, ze kijken zo lief, maar het is hun lief, het, is het verstand is, ze, ze doen ze zo, weet alsof het niet bestaat. Zonder twijfels over de schepper, hoe kan men groeien? De twijfels, die worden ingebozen door de schepper zelf. Dus iemand die dan atheïst is, is in mijn ogen... Ik zou zeggen, ik kan niet zeggen beter of beter niet, maar hij is misschien dichter bij de, de waarheid, dichter bij de schepper dan hij die gewoon gelooft onder het verstand. begrepen? Omdat anderen dat zeggen. Ik denk dat het over religie gaat, niet over schepper. Nee, ze, ze hebben, inderdaad, ze hebben, spreken oh beide niet over de schepper, ze spreken over religie. De ene zegt inderdaad. Dat, wij, dat religie bestaat en andere stek, de religie niet bestaat als vorm dan, Ja. Dus de, de nee absoluut vraag, het, het, is, het is natuurlijk niet, uh, niet aan de orde maar in ieder geval maar dat wij dat goed begrijpen dat wij moeten niemand kwalijk nemen en als je iemand ziet die anders denkend is of zo of anders dan je je dat it, oké okay, it nou, agressief als je dat zo ja. Ik vond echt zo ja, kijk. Oké, kijk. Dat stond nog onder van, uh, dat je vooral moest genieten. Ja. Yeah. Dat geniet. stond er nog onder. Ja, dan <laughs> moet je ja, genieten. Ja, bij het eerste woord. moet je genieten natuurlijk. Geniet van het leven. Ja. Ja. Toch wel. Ja. Ja. Geniet van het leven. Maar dat kon niet op dat dak bij die andere vrouwen. <laughs> <laughs> ja. Die pet was te groot. Maar, maar Ja, maar goed. Begrijp je, maar dat is in ieder geval het uh, leven. Het is, het, uh, zelfs uh, als je zegt dan. God is er niet, dan is het een verzet. Het is een verzet, begrijp je, een verzet en het is ook een vorm van. Het, het, het, het ergste is van alles, het ergste van alles is onver, onverschilligheid. Als iemand onverschillig is, is veel erger dan, we hebben dat ook geleerd, dan als iemand een partij kiest. Goed opletten. Als iemand een partij kiest, dan betekent dat die al. Dat die al in beweging is. Ik had jullie ook verteld, alleen nog in cursussen we hebben geleerd daarover in de basiscursus, herinneren dat ik vind bijvoorbeeld persoonlijk die uh, health angels veel directer en veel hoe zeg je dat? Betrouwbaarder dan een dan culturele boef, yeah. dan iemand die dan cultuur. Uh, fijn gevoelig is en dan praat hij zo met democratie allerlei, allerlei fijne dingen, maar mooie dingen en, en, en zo goed is voor anderen en weet zijn positionering niet te vinden gij? dan betekent niet dat, jij kan, dat, dat er is geen daarom kan je ook van vijanden meer leren van, dan van vrienden en dat is erg belangrijk, dat is deze dit besef, als je dat hebt ...en niet positioneert jezelf... Ah, ...jouw jou positionering moet wel... ...je moet weten... ...jouw jou toestand, de fase in jouw ontwikkeling... ...dat is wat moet je wel weten... ...dat is de positionering die je moet hebben... ...alleen de fase in jouw ontwikkeling... ...maar niet... ...positionering dat ik ben dit... Of ...ik ben dat, of ik ben dat... ...alles moet je... ...open staan voor alles... En ...niet uh, schrikken... Niet, ...niet van binnen ook... ...afkeer te hebben... Voor dit, voor dat, voor dat. Want wij zien wel, aan het einde der tijden, alles zal al, uh, verkrijgen die, die uh, verdiensten naar de kant. Alles zal dan, we zullen zien dat dit wat wij ook pakkelijk verschrikkelijk vonden, of de mensheid vonden, dat het zal um, tot verdiensten komen. Hoe kan je dat, hoe kunnen we dat? Alleen boven het verstand. Hoe kan je zoiets, uh, wat in Duitsland of in Alabama, dat soort verschrikkingen, zo'n zo beschietingen, zo'n nutteloze dingen, als het ware. Hoe kan je dat uh, rechtvaardigen? Eh? Of hadden ze ook net uh, op de Russische Sender hadden ze ook laten zien dat in Israël iemand ik weet niet of in het Nederlands was het ook en was het in, uh, in Israël, iemand ging you know, op een mijnveld, ging je daar, uh, <laughs> then, uh, was verboden. Nee, op oh, mijnvelden mag je niet betreden, daar stond het allemaal een teken en alle draad, etc. cetera. iemand ging daar, in Israël, ging daar op zo'n mijnveld, ging je daar een picknicken. En dan was het, nou goed, nou, misschien uit protest, misschien ook van ook was Wat well, voor reden dan ook, om welke reden dan ook. En dan was hij een stukje een mijn heeft hem gepakt zijn hiel, en dan een stukje afgehakt. Een hiel, ja, zo so heel hiel van hem was het afgerukt door de door mijn, En toen een, een helikopter kwam, kwam aan en ze lieten het allemaal zien. Allemaal zo'n beeldig. En de helikopter kwam hem dus redden. En de helikopter had dus naar beneden ge gekomen. En hij heeft hem dus in zo'n zo kooi, een zo vorm van kooi, daarin, daarin ge geplaatst. En naar boven getrokken. En al bijna, bijna naar binnen ge gebracht. En dan de kooi die ging open. Ach, nee. En die viel gewoon van, van de hoge hoek. En men liet het ook zien. Dat en die dan... Op, op dezelfde plaats, waar, op dezelfde plaats waar hij, waar de mijn was, want zij bracht hem alleen naar boven. En dan is het zo, oké, okay, dat is ongeluk. Maar hoe kan je dan, wat is dat, dan kan je zeggen, ja, het is ongeluk, dat is toevallig, dat is dit, dat is alles. Moet je weten, wat we leren, dat we weten dat er geen toeval is. En waarom kwam die daar naar deze plaats? Waar de mijn, mijn veld, wie, wie gaat nou, wie, wie, wie krijgt dan nou in zijn hoofd om naar mijn veld te gaan. En dan, dan wordt hij dan gered en dan brengen ze hem naar boven. En dan lieten ze hem helemaal naar beneden vallen. En dan niet alleen een heel maar, maar alles, daarop en, daar, alles daarop en daaraan. Dan moet je weten dat het... Ja, we weten dat het zo so is. En en dus. Ja, we moeten slagen, omdat, omdat je moet weten dat het niets is toevallig. Maar deze man die kiest er dan zelf voor om in zo'n mijnenveld te gaan zitten. ja Maar wat nou bijvoorbeeld de slachtoffers van een schietpartij is zo toevallig. Kijk, moet je ook weten ook dat. Kijk, als je leert kabballen, als je leert boven het verstand te gaan, dan moet je zeggen. En um, hoe, je moet, het, je moet het gewoon weten dat alles niets gebeurt in het, in het hele helaal als het de, uh, iets wat toevallig is. Wij weten niet, want voor onze ogen is het toevallig of, of een verschrikking, of dat natuurlijk gezien, van buiten gezien. Maar hoe dat zit, uh, qua oorzakelijkheid weten we niet. Wij kunnen dat niet weten, wat er allemaal in, de, in deze school zit. Uh, Hoe dat zit in elkaar. Ja, er bestaat, bestaat zo'n midrash. Goed opletten. Er bestaat zo'n midrash. Zo'n allegorische vertelling dat uh, een hele schip, Ja. een hele schip onderging. Een hele schip met vol met mensen daarin op de, op de, op de schip. Een hele schip hey, met bemanningen allemaal. En dan kwamen ze dan in de, de, de volgende, in de toekomstige wereld, in de in diernaamhals. De ja? En daar wordt, wordt gevraagd, waarom, waarom, zo, waarom al die mensen een hele schip onderging. En dan de stem van boven, dan komt de, uh, de stem van boven zegt, ik heb zo lang gewacht om, om ze allemaal bij elkaar te halen. ...bij elkaar te brengen. Dus één keer hadden ze dan zo'n reis... ...maar de, de ene die, die heeft gekocht een ticket... ...in Amerika... ...de andere in Rusland... ...de andere in... in, in ...maar één... ...dus heeft ze allemaal gebracht... ...het is, het is gewoon de, wij, de wijsheid... Dat ...om te begrijpen... ...gewoon in principe begrijpen hoe dat werkt. He, het is niet om te, te, te, op die manier te zeggen... dat alles, moet aangepakt worden qua uh, ja, zo wettelijk en allerlei dingen, ma maatregelen moeten genomen worden voor, om, om, om te beschermen in het, de mens moet doen dingen, maar antwoord, diep, diepste antwoord, waarom kunnen we niet zeggen, dan moet je ook rechtvaardigen, ook dat dat is moeilijk pas wanneer je dat kan en steeds meer kan je zeggen tegen jezelf, je kan het meer aanvaarden. Dan, dan begrijp je dat dit dan een teken dat je vooruit gaat. Ik wil het van herigen, maar het is wel interessant voor